Het weer veel zon. Het wordt vandaag 11 graden op de Wadden tot 15 à 16 graden in het binnenland. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS show. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. lekker uit!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 ja She's sick. Chop the streets of Tokyo, get you fly kid. Girl, you're always on my mind, got my head up in the sky And I'm never looking down, feeling priceless Yeah, where we at, only few have known Want some next level Super Mario I hope this works out, cardio Till then, let's fly, Gerard Here we go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 A chance and change your way on. Silly